Zes uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Shell blijft voorlopig in Syrië. Onduidelijke registratie wapenvergunningen. Illegaal afval, lucratieve handel voor criminelen. <tieding>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 Door de schietpartijen in Alphen aan de Rijn is het probleem weer actueel geworden. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid is ermee bezig. De raad komt waarschijnlijk eind september met aanbevelingen. Het ministerie van Veiligheid benadrukt dat de politie wel degelijk over de gegevens beschikt om de wapenvergunningen door te lichten. Maar het is niet mogelijk daarvan snel een overzicht te geven, zegt het ministerie.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 Dat zegt de Europese politieorganisatie Europol. Het afval wordt vooral vervoerd tussen landen in het noorden van Europa. Criminelen omzeilen de milieuwetgeving door het afval te storten op illegale plekken als zandafgravingen en verlaten industrieterreinen. In de landen waar het gebeurt, leidt het illegale dumpen tot ecologische schade, gezondheidsrisico's en hoge kosten voor het verwijderen en verwerken van het afval.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 De tanks moeten bliksemafleiders krijgen en er moet een bedrijfsbrand weer komen, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een containerschip is de haven van Rotterdam binnengevaren met op de voorsteven een dode walvis. Het dier is waarschijnlijk onderweg uit het Verre Oosten door het enorme schip geschept. Het containerschip is 340 meter lang en de walvis ruim 7 meter. De opvarenden hadden niets in de gaten. Het dier werd ontdekt door de havenmeester van Rotterdam. Die zei dat het vergelijkbaar is met een automobilist die een bromvlieg doodrijdt. Dat zie je ook pas achteraf. Het stinkende kadaver is van de voorsteven gehaald en afgevoerd.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 Algerije zegt dat Aisha's zwangerschap een van de redenen was om de familie in het land toe te laten. Het weer nog kans op een enkele bui, vooral in het noorden. Vanavond opklaringen, het koelt van nacht af tot 11 graden aan zee, tot 7 graden in het binnenland. Morgen opnieuw bewolkt en in het noorden opnieuw kans op een bui. In de rest van het land droog en af en toe zon, het wordt morgen zo'n 19 graden. De dagen daarna veel zon, met temperaturen oplopen tot 25 graden. ANWB, verkeersinformatie. Er zijn grote problemen op de A1 bij Deventer. De weg is daar voorlopig dicht na een ernstig ongeluk. Ook in de Randstad is er weer sprake van een echte avondspits met lange files rond Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Arnhem-Nijmegen. Een overzicht van de bijzonderheden. De A1 natuurlijk, daar begin ik mee. Van Amersfoort naar Hengelo. Tussen Kootwijk en Knoopend Beekbergen, 9 kilometer. De weg is daar dicht vanwege het ongeluk een stuk verderop bij Deventer-Oost. Er staat in de afsluiting ook nog file tussen Twello en Deventer-Oost. Zeven kilometer stilstaan. En vanaf daar is de weg dus ook dicht. Er is een ongeluk gebeurd met vier vrachtwagens. Eén daarvan is gekanteld. Er zijn ook een paar personenbusjes bij betrokken. Het opruimen van de ravage gaat uren duren. Voorlopig kunt u vanaf knooppunt Beekwergen het beste omrijden via Zwolle. Over de A50 en de N35... Maar dat is wel een flinke omweg. Maar goed, veel alternatieven zijn er niet. Voor de mensen die in de file staan op de A1, eh, ja, veel geduld. En daar moet u lokaal omrijden via Deventer-Oost. Maar er staan rond Deventer op de lokale wegen ook heel veel files nu. Ook ja, trekt veel bekijkers op de rijbaan vanuit Hengelo... tussen de afrit Lochem en Deventer-Oost, 10 kilometer. Bij Amsterdam staat de langste file op de A10, de ring van Amsterdam... tussen de afrit IJmuiden en Duivendrecht richting de Zeeburgertunnel, 13 kilometer. En de A12 springt eruit van Utrecht naar de Duitse grens... tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Velperbroek, 9 kilometer.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. 8 over 6, goedenavond. In Utrecht is zojuist het debat afgelopen... over een weggepest homoseksueel stijl uit de wijk Leidse Rijn. En in dat debat moest burgemeester Wolfsen verantwoording afleggen. En we hebben hem nu in de uitzending. Meneer Wolfsen, goedenavond. Goedenavond. De fouten die zijn gemaakt om daarmee te beginnen. Waar hebben gemeente, politie en justitie steken laten vallen? Er In die wijk zijn er ontzettend veel activiteiten ontplooid door de gemeente, door de politie, woningcorporatie, jongerenwerk enzovoort. Echt een heel scala aan activiteiten. We hebben nu de zaak nog eens heel goed geanalyseerd. En we hebben gezegd op vier punten hadden we scherper moeten zijn. Politie, Openbaar Ministerie en gemeente. Dat is één, een getuige had eerder kunnen worden gehoord. Dat is twee... De discussie over het cameratoezicht had uh, ja, sneller afgerond uh, moeten worden. Dat is drie. Het dossier wat is aangeleverd in het kader... wat dan heet die artikel 12-procedure, zo'n procedure die ook Geert Wilders heeft gevoerd... die is incompleet aangeleverd bij het gerechtshof. En als laatste hebben we geconstateerd dat het ons niet goed is gelukt... om het bij de slachtoffers goed mee te nemen en goed te vertellen wat we deden... wat er mogelijk was, wat kon en wat niet kon. En dat is... Op de een of andere manier niet goed gelukt. Ook daar hadden we scherper op kunnen zijn. Scherper op kunnen zijn. Stel, hij heeft zes keer aangifte gedaan vanwege de treiterijen. Voelde zich ja. naar eigen zeggen niet serieus genomen. We hebben het over een getuige die pas acht maanden later is gehoord. Camera's die te laat zijn opgehangen. Um, in hoeverre kun je zeggen: dit zijn fouten die misschien betreurenswaardig zijn. en volstaat een excuus? Nee, er zijn, uh, zijn zes aangifte in totaal gedaan. En je ziet ook dat in de eerste aangifte, in de eerste vier, er steeds heel goed en adequaat gereageerd door iedereen die ermee te maken had. Maar afgelopen vrijdag hebben ze pas, zijn... pas voor het eerst erkend... dat die fouten zijn gemaakt. Iets wat door het Hof in Arnhem al was geconstateerd in juli. Nee hoor, we hebben al eerder gezegd... Dat, er, dat we op sommige zaken scherper hadden moeten zijn. Dat het meenemen en het helder maken wat we konden en wat we niet konden... dat het niet goed gelukt is. Maar toen het gerechtshof die uitspraak deed... toen ontdekten we voor het eerst werd er ontdekt in de dossiers uh, van de politie... dat een getuige eerder gehoord had kunnen worden. Dat wisten we tot dat moment niet. En het tweede, het dossier was ook niet compleet... waardoor het hof kritisch is geweest en zei... ja, er is allerlei buurtonderzoek, heeft er niet plaatsgevonden. En het had feitelijk wel plaatsgevonden. In hoeverre uh, vindt u dat u, zich, dat u zelf als burgemeester hebt gefaald? Nou ja, als zo'n zaak zich voordoet, dan heeft eigenlijk iedereen buikpijn van. Uh, op het openbaar ministerie, de politie, ik persoonlijk ook... Als mensen je stad verlaten omdat ze gepest worden en getraaid is vanwege hun seksuele voorkeur... Ja, dat, dat, daar heb je, krijg je echt letterlijk bijna uh, buikpijn van. Maar los dus van de zaak heel... zelf, in hoeverre vindt u dat u in deze kwestie persoonlijk hebt gefaald? Nou, In de veelheid van activiteiten die hebben plaatsgevonden... die kun je allemaal toerekenen aan één formele instantie... of aan het OM, of aan de politie, of aan uh, de gemeente en in de persoon van de burgemeester... En dat alles wat daar mis is, gaan, rekenen wij ons ook persoonlijk aan. Daar zijn wij eindverantwoordelijk voor. Of we dat nou zelf gedaan hebben, ja of nee. Wij zijn eindverantwoordelijk voor alles wat daar gebeurd is, wat niet gebeurd is en waar we scherper op hadden moeten zijn. Volstaan dan excuses? Ja, wat kun je meer doen dan dat? De gemeenteraad is al langere tijd kritisch over uw optreden. Ja, maar dit is een uitzondering op de regel. We hebben helaas vaker van dit soort incidenten in de stad. En mensen worden gepest en worden getreiterd. En over het algemeen lukt het ons echt om die situaties te keren. Uh, helaas komt het voor in zo'n grote stad. We hebben ook recent, uh, moet ik bekennen, weer ook dit soort kwesties gehad. En mensen werden getreiterd en werden gepest. Daar is het ons gelukt echt om de veroorzakers weg te halen en de slachtoffers te kunnen laten wonen. Alleen ja, die kun je niet met name en toenaam uh, naar buiten brengen... omdat die graag ook onbekend willen blijven. Dus op dat vlak uh, zijn we echt succesvol. U kreeg ook het verwijt in de gemeenteraad vandaag... dat u te weinig zichtbaar bent geweest. Niet alleen in deze zaak, maar ook in uh, eerdere situaties... in de jaren dat u daar burgemeester bent. Trekt u zich deze kritiek aan? Ja, het algemeen moet de lijn zijn... Uh, dat als zich er een ernstige veiligheidssituatie in de stad voordoet... en we hebben dat op verschillende wijken in de stad gehad... Uh, dan moet je ook persoonlijk als burgemeester er betrokkenheid bij tonen. Dat gebeurt ook in al die gevallen. Ik zal ze niet voor u opzommen. Uh, daar heb ik ook wel spontaan vanuit de raad, zelfs van de VVD... recent nog uh, complimenten voor gekregen. En dit is een uitzondering op die regel. Hebben, mensen hebben in de wijk het gevoel... Ja, we hebben toch iets te weinig betrokkenheid gezien. En dat komt ook omdat er af en toe echt perioden van rust waren. Was de rust echt weergekeerd? Kregen we ook een mailtje. Fijn dat we weer aangenaam en rustig uh, kunnen wonen. Maar als de mensen in, een, in de buurt het idee hebben... we hebben de gemeente, we hebben de burgemeester, we hebben de politie te weinig zien, dan is dat hun werkelijkheid, dan is die waar. Maar... Te weinig betrokkenheid is kritiek die wordt geuit aan uw adres. Niet alleen door de ene zetel van Leefbaar Utrecht. Ook andere mensen in Utrecht bestempelen uw optreden als burgemeester. In het algemeen als iemand die te weinig zichtbaar is en niet goed communiceert. Ja, bij, bij veiligheidskwesties zijn, treden we niet in alle gevallen actief naar buiten. We willen ook geen onveiligheid communiceren. We krijgen vaak van deskundigen ook advies... Van zoek niet actief de publiciteit op als er, als er echt specifieke dingen in een wijk uh, spelen. Ook om een wijk niet te stigmatiseren. En door heel veel aandacht aan een concreet probleem te schenken... creëer je ook onveiligheid. Dus daar gaan we best heel uh, genuanceerd mee om. Maar mensen in de wijk moeten echt het idee hebben... dat als er een veiligheidskwestie speelt... dat ze kunnen rekenen op de inzet van de politie, van het Openbaar Ministerie en ook van mij... Maar heeft u het idee dat het vertrouwen in u als burgemeester beschadigd is, ernstig beschadigd is, waarmee um, de resterende twee jaar, of de drie jaar, pardon, uh, als burgemeester in gevaar komt? Nee, heb ik niet. Ik heb uh, het idee dat ik een goede relatie heb in het algemeen met een royale meerderheid in de raad. Ik hoor ook tevreden reacties uit de stad wel terug. Als je ook objectief kijkt naar voor Utrecht, uh, dan is het objectief hier ook veiliger dan in vele andere uh, steden. Ondernemers betitelen de stad als veilig. In de AD Misdaad Monitor zijn we echt weer, hebben we mooie stappen vooruitgemaakt... in relatie uh, tot andere steden. Mensen voelen zich hier ook veiliger. Maar we communiceren, als er echt concrete incidenten zijn... Ja, dan communiceren we dat niet heel actief. Maar als je objectief naar de cijfers van de stad kijkt... gaat het echt op alle vlakken de goede kant op. Alleen dit soort verneinige incidenten... die bepalen in belangrijke mate het beeld. En juist moet je ook dan in dit soort situaties er heel stipt en heel adequaat bovenop zitten. Het gebeurt in het algemeen, maar hier heeft men het gevoel dat het had beter gekund en dan is dat zo. Dat is ook de les die we trekt als burgemeester van Utrecht. Alain Wolfsen. goedenavond, hartelijk dank. Graag gedaan. Zometeen een Britse minister opnieuw slordig met geheime documenten. De situatie op de Nederlandse wegen, bij de ANWB, Wijnaldsevaan. Ja, zo na de zomervakantie weer een echte avondspits... met nog veel files rond Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Ja, de problemen op de A1 die, uh, belicht ik even extra nu. De A1 Amersfoort richting Hengelo is voorlopig dicht... tussen knopen Beekbergen en Padmen na een ernstig ongeluk... met vier vrachtwagens en twee personenbusjes. Er staan natuurlijk lange files vanuit Amersfoort... tussen Kootwijk en Knopend Beekbergen, 10 kilometer. Vanaf dat punt moet u omrijden. In de afsluiting nog file tussen Twello en Deventer-Oost, 4 kilometer. En daar wordt u lokaal omgeleid met veel oponthoud in en rond Deventer. De kijkersfile staat er ook vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Voor Deventer-Oost, 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat Shell zich moet terugtrekken uit Syrië. Op uitnodiging van D66-leider Alexander Pechtold kwam de topman van Shell, Dick Benschop, daar vanmiddag met de Tweede Kamer over praten. De boodschap van Benschop was glashelder. De partijen kunnen hoog of laag springen, maar Shell blijft voorlopig in Syrië. Tenzij het personeel daar in gevaar komt of als de internationale gemeenschap sancties uitvaardigt.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 Uh, dat zou uh, alleen gebeuren op het moment dat we heel direct geconfronteerd worden... met situaties voor onze mensen uh, uh, ter plekke waardoor zij niet meer veilig zouden kunnen werken. Of als wij onderdeel zouden worden van, van een conflict situatie of van mensenrechten schendingen. Dat zijn wij op dit moment niet. Dus als we nu zouden besluiten het land te verlaten zou dat eigenlijk een soort politieke uitspraak zijn...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 En als de regering vindt dat wij dat om PR-redenen... of om politieke redenen of om whatever redenen doen die niet terecht zijn... dan kan dat consequenties hebben voor de mensen daar. Dus bij ons gaat de overweging van de verantwoordelijkheid voor onze staf... boven enige overweging die met, met PR te maken zou kunnen hebben. En we, en we beseffen dat natuurlijk mensen er naar kijken. Shell, wat doe je? Wat, wat zijn nou je criteria? Uh, hoe, hoe doe je dat nou? Uh, nou? Dat proberen we zo goed mogelijk uit te leggen, maar het is een moeilijke situatie. Of is het eigenlijk gewoon te profijtelijk om daar te blijven? Uh, nee, want uh, het aandeel van Syrië in Shell is niet zo groot. Uh, 13.000 vaten per dag. We produceren er als bedrijf over de 3 miljoen. Uh, dus dat is geen kwestie van geld. Het is een kwestie van verantwoordelijkheid voor mensen. En ook wel een binding aan een land. Hè. Wij zitten niet aan een regime vast. Wij, wij zitten in een land. Wij zitten er al 26 jaar. Wij willen langer in dat land zitten. Ook als de politieke situatie verandert. Uh, dan willen wij in dat land zijn. En, en eigenlijk is in, bijvoorbeeld in Egypte tijdens alle... alle uh, alles wat daar gebeurd is, uh, zijn we ook gebleven, zo lang mogelijk blijven produceren. En, en, en toen de verandering optrad, dan werden we daar toch ook weer bedankt voor dat jullie er nog zijn. En dan bijdragen heel snel weer aan de verdere economische ontwikkeling. Want ook een land als Syrië heeft, afgezien van geweld en politiek, voor de bevolking, is natuurlijk de ontwikkeling, economische ontwikkeling, banen voor jongeren. Uh, dat is natuurlijk voor de toekomst van belang. En wij willen weer onderdeel zijn van die toekomst. Dus Dick Benschop, president-directeur van Sjaal Nederland... en voormalig staatssecretaris in gesprek met verslaggever Wilke Bom. Ja, een flinke blunder van de Britse minister van Internationale Ontwikkeling... Andrew Mitchell liep Downing Street 10, de Amtsenwoning van de premier, uit... met een pak geheime documenten onder de arm. Op zich niks. Bijzonders waren het niet dat de televisiekamera's daarop inzoomden. Correspondent Hieke Jippes in Londen. En Hieke, wat zie je dan op die beelden? Op die beelden zie je dat um, um, Andrew Mitchell in zijn hand heeft een document in een doorzichtige plastic map waarop staat beleidsdocument te beschermen en dan zeer duidelijk leesbaar met de, uh, met de uh, sterk vergrotende camera's die er al een aantal jaren uh, zijn uh, staat daar dat uh, Afghanistan beter af is omdat president Karzai gezegd heeft dat hij in 2014 uh, vertrekt en niet herkozen wil worden en dan staat er ook nog in dat document Moment dat Afghanistan daar beter van wordt en dat uh, uh, de Britse politici dat publiek en privé vooral moeten toejuichen. Ai, publiek ook. Publiek ook. Nou, dat is uh, dan bij deze gebeurd. Dat is. Precies, dat is bij deze gebeurd. En uh, Andrew Mitchell is uh, niet uh, de eerste die dat doet. Dus het is echt uh, uh, driedubbeldom. Hij is de vierde die, die dat doet. Ooit begon een Labour-minister onder de vorige regering... die veroorzaakte een storm... omdat ze soortgelijk onder de arm uh, geklemd had... Uh, een document waarin ze, voor, uh, waarin ze voorspelde... terwijl de regering het tegendeel volhield... dat er een huizencrisis aan het aankomen was. Vervolgens heeft... Uh, uh, ik geloof afgelopen november. Uh, de staatssecretaris van Financiën is betrapt met een document. onder zijn naam wat duidelijk leesbaar was. Waarin uh, werd voorspeld dat er mogelijk 490.000 ambtenarenbanen verloren zouden gaan. Dus wat dat betreft is uh, wat hierin stond. Uh, uh, nog het minst schadelijk van allemaal, zou je kunnen zeggen. En, uh, en toch, denk je, kunnen ze geen mapjes introduceren in zou het je Britse zeggen, kabinet? Hè? Ja. Zou je zeggen, hè? Een, een, ouderwetse stofmapjes... of gewoon misschien weer een klein actentasje. Mitchell had ook meteen door um, hoe dom die was geweest... en liep meteen een verklaring uitgaan dat wat hierin stond... allemaal geen topgeheim was. En gewoon was besproken bij een uh, uh, conferentie binnen het kabinet... over uh, internationale veiligheid... waarbij van alles aan de orde was geweest. Maar natuurlijk toch wel een beetje rode konen. En ik denk dat er opnieuw uh, het bevel uitgaat om dit niet meer te doen. Tot nu toe is er Um, Eén iemand die hier echt uh, letterlijk uh, over gestruikeld is... dat was weliswaar geen lid van het kabinet... maar het hoofd van de antiterreurbrigade van Scotland Yard. Die zou een inval doen... Uh, Scotland Yard zou een inval doen bij mensen die ervan verdacht werden... al-Qaeda-terroristen uh, te zijn. En omdat uh, deze commandant Bob Quick... dat documentstuk, <laughs> ja, ook nog zo'n ongelukkige naam... dit document onder, leesbaar onder zijn arm had... waarin stond wanneer die invalde waar precies zou zijn, <laughs> uh, kon dat niet meer in grote uh, geheimhouding... een paar dagen later s'nachts gebeuren... maar moesten ze meteen dezelfde dag die inval doen... waardoor uh, natuurlijk ook het leven van politiemensen in gevaar ge gebracht werd... en de hele operatie natuurlijk gecompromitteerd was. Bob Quick heeft later zijn ontslag genomen... omdat hij zei dat zijn positie onhoudbaar was geworden. Maar Mitchell zal ongetwijfeld uh, blijven... ook al is dat uh, met schaamrood op de kaken vandaag... Hikki is vanuit Londen, dank wel. Terwijl burgemeester Wolfsen verantwoording moest afleggen aan de gemeenteraad... kampte een aantal wijken in zijn stad Utrecht met een stroomstoring. 20.000 huishoudens zaten tijdelijk zonder stroom. Ook winkeliers hebben flinke schade geleden, zoals deze eigenaar van een supermarkt. Nou, je hebt de, de vleesafdeling de, met alle luiken ervoor. Het is crisis voor supermarktmanager Ron Kramer. De koeling doet het niet meer en de verlichting en de kassa zijn uitgevallen. Bij kaarslicht probeert het personeel zich nog een beetje nuttig te maken. Op het moment dat de stroom uitviel, stond de winkel nog vol met klanten. Ze hebben gezegd van jullie moeten naar buiten, helaas. Jullie mogen binnen terugkomen als jullie willen. Maar nou, we kunnen niks doen, we hebben geen kassas, dus uh, ja, dan uh, houd op. Een lege winkel en mogelijk ook nog bedorven producten. Ron Kramer verwacht een schadepost van zeker 20.000 euro. Ik vind het niet leuk, want ja, je, je komt niet in je werk toe en het, is, ja, het kost klanten. Gewoon het, het omzet kost je omzet. En dus, en, ja. Daar ben ik goed ziek van eigenlijk. Mensen die langer dan vier uur last hebben van de storing... hebben recht op een vergoeding. Maar of manager Ron Kramer ook zijn misgelopen inkomsten terugkrijgt... is maar de vraag. En de concurrent schijnt wel open te zijn, daar ben ik niet zo blij mee. <laughs> dus wat daarin gaat, komt niet hier. Gelukkig is het niet helemaal een verloren dag voor de supermarkt. Aan het einde van de middag ging gelukkig de stroom weer aan. Een bijdrage van Eva Brouwer van Radio M Utrecht. En het gebeurde in het noordoosten van de stad. Lucas Tassen, goedenavond. Goedenavond. Van netbeheerder Stedin. Deze meneer zegt dus dat hij 20.000 euro schade heeft geleden. Kan hij rekenen op een, op een vergoeding? Ja, hij kan een, uh, een claim indienen en dan zullen we dat serieus uh, bekijken. Uh, hij is dan een supermarkt die geen, uh, kennelijk geen noodstroomvoorziening heeft aangebracht. Uh, en dan ja, loop je wat meer risico op dit soort zaken. Dus uh, dat is wel heel jammer voor hem. Maar hij kan altijd ons uh, benaderen voor een, uh, een claim. Maar uit uw antwoord mag ik het afleiden dat er geen uh, claim zou worden ingewilligd? Nee, nee, nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat is natuurlijk voor, voor juristen. Maar ik zeg, in Nederland zijn we natuurlijk uh, gewend dat er geen storingen zijn. En als het dan een keer gebeurt, dan zijn we erg onthand. En het is ook heel vervelend voor deze supermarkt. Maar wat voor maar vergoeding zou die kunnen krijgen dan? Die uh, noodstroomaggregaten uh, hebben. Wat voor vergoeding zou hij kunnen krijgen, deze winkelier? Nou, dat, is, uh, dat moeten we bekijken. Dat, uh, wat, wat redelijk is. En uh, kijk, de, de particulieren die getroffen zijn door een uh, stroomstoring, zoals hier in Utrecht, die krijgen uh, 35 euro na 4 uur uh, storing kleinzakelijke aansluiting, die kreeg 195 euro. Maar die supermarkteigenaar had noodstroomvoorziening moeten aantreffen? Nou, dat had hij kunnen doen. Dat is een, een afweging die hij zelf moet maken. Hij, als hij de kans inschat op een stroomstoring dat hij heel erg klein is, dan doet hij het niet. En als het een keer gebeurt, dan, dan heeft hij pech. Maar hij kan ook besluiten van, nou, dit wil ik nooit meer. Dus dan kan hij een noodagregaat uh, uh, kopen en, en ervoor zorgen dat, de, dat hij altijd stroom heeft. Van die 20.000 huishouders, hoeveel krijgen een vergoeding? Nou, dat, is, uh, dat gaan we nog bekijken. Maar uh, voor, ja, ik, ik, ik schat in dat het uh, heel lastig is, omdat uh, de stroomstoring is om half elf begonnen... Ja, uiteindelijk is uh, om kwart over vier heeft iedereen weer stroom gehad. En in de tussenliggende uh, periode zijn er steeds mensen aangesloten. Dus het uh, kan zomaar zijn dat uh, een paar duizend mensen daar recht op hebben. Het kan ook minder zijn, het kan ook meer zijn. Dat is heel uh, lastig nu vast te stellen. Hoe was de stroomstoring ontstaan? Door uh, kortsluiting uh, waarschijnlijk in, ons, uh, in een transformatiestation van ons. Het is u wel aan te rekenen? Nou, dat is nog niet gezegd. Maar uh, het is wel in ieder geval een, een fout van ons. En hoe dat precies is uh, gegaan, dat. Uh, dat moeten we uitzoeken, maar in ieder geval uh, wat we hebben gedaan is, is de stroom omgeleid. Dus dat station is uitgevallen en we hebben zo snel mogelijk uh, de mensen weer aangesloten op stroom. Lucas Tassen van Netbeheerder beheerder Stedin, Goedenavond, dank u wel. Dank u wel. En ja, ook een goede avond Tim, want dit was het Radio E-journaal. Het zit erop, zometeen avondspits van WNL met Kasper Kooi. Kasper, wat hebben jullie zometeen? Ja, goedenavond Lucella. Jullie zien me niet, want ik, zie hier, want ik zit hier in de studio van WNL in Amsterdam. Maar eigenlijk moet ik al weken naar de kapper. En ik heb nu nog een extra goede reden om naar de kapper te gaan... want de kappers hebben het zwaar. Concurrentie met thuiskapsters en grote ketens. Verder natuurlijk aandacht voor de beurs met Corné van Zel. Zijn haar zit altijd goed. Tot zo bij WNL op 1. Luister, je hebt twee soorten managers. Managers die hun ideeën met anderen delen...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 Op de A1 bij Deventer zijn vanmiddag zeker drie vrachtwagens op elkaar gereden. Twee mensen zijn zwaar gewond. Ze zaten bekneld. Een onbekend aantal mensen is licht gewond geraakt. Een Duitse vrachtwagenchauffeur is aangehouden wegens gevaarlijk rijgedrag. Het ongeluk gebeurde tussen Deventer-Oost en Badmen. De A1 is afgesloten. Bij knooppunt Beekbergen, ter hoogte van Apeldoorn, is een omleiding ingesteld voor verkeer richting het oosten. Duurt nog enige tijd voordat de ravage daar is opgeruimd.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 De politietop heeft geen duidelijk beeld van de wapenvergunningen die er worden afgegeven, blijkt uit een onderzoek van de NOS. kwart van de korpsen weet niet hoeveel wapens burgers hebben en hoeveel vergunningen zijn ingetrokken. Het ministerie van Veiligheid benadrukt dat de politie wel degelijk over de gegevens beschikt om de wapenvergunningen door te lichten, maar het systeem is uitermate traag.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 Ook in de Randstad was er weer sprake van een echte avondspits... met nog altijd een paar lange files rond Amsterdam en de regio Arnhem-Nijmegen. Maar die zijn wel aardig aan het oplossen. Overzicht van de bijzonderheden. Nou, dat zijn eigenlijk alleen de problemen rond uh, Deventer. De A1 Apeldoorn richting Hengelo staat een lange file... tussen Kootwijk en in Beekbergen, 10 kilometer. Vanaf daar is de weg al dicht voor een ongeluk een stuk verderop. Het ongeluk gebeurde bij Deventer-Oost, iets voor vijven. Er zijn vier vrachtwagens op elkaar geknald. Ook een paar personenbusjes zijn erbij... En, euh, nou, in die afsluiting staat ook file tussen Deventer en Deventer Oost, drie kilometer. En vanaf daar moet u dan lokaal omrijden. Om Verkeer wat nog voor Beekbergen staat, kan het beste omrijden via Zwolle. Over de A50, A28 en de N35. De kijkersvielen staat er vanuit Hengelo, richting Apeldoorn... tussen Badmen en Deventer-Oost, 6 kilometer. Als u lokaal probeert om te rijden via Deventer, nou, dan komt u bedrogen uit... want rond Deventer staat momenteel alles een beetje vast. Vooral op de N344, Apeldoorn, richting Deventer... tussen Twello en Deventer, 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits... Casper Kooi. Kappers met handen in het haar en vertrouwen economie daalt. Goedenavond. Ja, bij WNL zit je haar altijd goed. Tot 7 uur is dit avondspits live vanaf de redactie in Amsterdam. Middelgrote kapsalons hebben last van de crisis... en concurrentie van thuiskappers en grote ketens. Ze moeten er veel meer aan trekken dan voorheen. Zegt ook Manfred Knol van kapsalon Haarhemel in Amsterdam. Nee, omzet is niet minder, maar daar moeten we heel hard voor werken. Weet je wat? Je moet heel goed plannen. Je moet zorgen wat, dat je goed je bezetting goed hebt... op de juiste momenten, wanneer de klant het wil. Is dat anders dan vroeger? Maar vroeger, uh, ja, ja. Ja, misschien wel. Dan was het misschien altijd wel wat drukker. Nu is het niet meer vanzelfsprekend, weet je? dus je moet wel zorgen dat je het goed plant. De juiste mensen, de juiste sfeer, de juiste muziek, de juiste... Alles moet wel kloppen, het is, het is magie, weet je wel. Het is echt magie. Kun je voorbeelden noemen wat je nou specifiek de afgelopen jaren echt gedaan hebt om uh, ja, toch je klanten binnen te houden? Ja, vooral uh, echt uh, jezelf blijven zeg maar, als bedrijf, dus niet veranderen, gewoon je eigen ding blijven doen. En gewoon die klant heel goed kennen. Dus ook gewoon heel klantvriendelijk zijn. En uh, ja, dat gaat eigenlijk heel erg vanzelf. Dus goed koffie schenken. Goed uh, bijhouden goed. wat je met die klant gedaan hebt. Weten wat ze wil, weet je wel. En dat is niet, eigenlijk niet eens zozeer omdat er een crisis is. Maar gewoon omdat we dat altijd al deden. En dus uh, ja, het is een hele sociale plek, weet je wel. Dus je moet gewoon weten uh, wat een klant wil. En uh, daarmee omgaan. Ja. En, en kapperszaken die dat dus... Ja, niet genoeg doen. Die, uh, ja die verliezen het dus ook, want die gaan dus gewoon vier. Ja, maar nou, je moet ook heel erg bij jezelf blijven. Er zijn natuurlijk gewoon, er komen altijd nieuwe bedrijven bij, is altijd zo geweest. En uh, die doen het op een moderne manier. En als je gaat overgeven of toegeven aan de manier van een ander, nou forget it. Dan je lost. Weet je wel, dan gaat het gewoon echt niet lukken. Want dan ben je gewoon niet meer dan staat het niet meer dicht bij jezelf. Je bent nu met een van jouw vaste klanten ben je bezig. Wat ben je precies aan het doen? Uh, ik ben uh, haar uh, haar aan het kleuren met een heel vriendelijk product. En ik heb haar geknipt. Dan ga ik even aan u vragen, mevrouw. Uh, gaat u nou vaker naar de kapper of minder vaak? Even vaak, in principe. Dus ik probeer zo drie, vier keer per jaar. Dat was nu toevallig een tijdje niet geweest, maar dat kwam ergens anders. Dus niet door de crisis. Ik, ik, ik pieker er geen moment over om minder te gaan. Nee. Ja, nee, ja. Ik vind het heel belangrijk. Als wat Manfred zegt, dat klopt. Het contact is heel prettig. Het is heel prettig dat ze weten dat ik 34 weken voor het laatst geweest ben. Dus uh, nee, dat is ja, hartstikke fijn. Ja, nou, maar dat is wel interessant. Dat weet ik nu dan van Jeannette. Die heeft uh, wat dingen meegemaakt. Dus ze is even niet geweest, Daarvoor voorbeeld, weet je wel. Maar ja, um, dat zie je, heb, kun je misschien wel zien dat ze anders gaan besteden, weet je? En dat de frequentie van bezoek minder, uh, minder vaak is. Dat zou kunnen, weet je wel. Dus maar het is niet zo dat je op dit moment zoiets hebt van... ik, ik hou mijn hoofd maar net boven water. Dat, dat is niet het geval bij jou. Nee, maar ik ben wel scherp. Ik ben wakkerder dan ooit. Lekker, man. Ik vind het, ik vind het ook wel leuk. Hè. Het is ook een extra kick. Het is een uitdaging ook. Ja, tuurlijk is het een uitdaging. Ja, het is leuk. Ja. Veel succes nog verder. Ja, dankjewel. Manfred Knol van Kapsalon Haarhemel in Amsterdam... in gesprek met WNL's Elende Lamar. Uh, Bart uh, Bijvank, goedenavond. Goedenavond. U Hoi. bent van de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie. ja. Uh, fijn dat die bestaat. Uh, herkent u het verhaal van oh, van deze? Jaar, ja. Oh, ja, heel goed. Uh, herkent u het verhaal van deze kapper? Ja, helemaal. Ik denk dat het kappersvak is natuurlijk een prachtig ambacht. Het draait om mensen. Uh, klanten zijn ook doorgaans, zoals je ook hoorde net enorm trouw aan hun kapper. De band ja. is sterk. En, en als je veel aandacht geeft en ze verwendt en ze uh, probeert vast te houden, ja, dan doe je het natuurlijk hartstikke goed als ondernemer. Ja, want want want er zijn veel kapperszaken ook omgevallen geloof ik ook in de afgelopen periode. Ja, dat zijn de cijfers van de Kamer van Koophandel. Die stonden inderdaad in de krant vanochtend. Ja. Als je kijkt naar ja, zo'n 565 zaken in de eerste helft van, van dit jaar, dan is dat aantal wat hoger dan in voorgaande jaren. Maar als je rekent dat er zo'n 20.000 kappers ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, dan is dat natuurlijk een relatief klein percentage. Maar het aantal stijgt wel ten opzichte van vorige jaren. Uh, dus je, je ziet wel dat er uh, iets meer aan de hand is in de branche dan voorheen. Yeah. Uh, je ziet natuurlijk altijd een natuurlijk verlopen. Uiteraard stoppen er gewoon bedrijven omdat ja, de, de eigenaar met pensioen gaat... of dat gewoon uh, het bedrijf stopt om eigenlijk een natuurlijk verloop. Maar ik wil niet zeggen dat er niks aan de hand is. Nee. Maar, maar, maar komt dat inderdaad door die grote ketens of door thuiskapsters meestal? Nou kijk, er is natuurlijk al veel langer wat aan de hand in de kappersprijzen. Ik denk dat je al een jaar of 10, 15 zie je dat het, het aantal kappers, met name het, toch wel de de kappers zonder personeel met activiteit aan huis, dat dat behoorlijk echt enorm toen is genomen de afgelopen ja. jaren. Je ziet de nieuwe ambulante ondernemers zich vestigen of zich zijn diensten aanbieden. Je ziet ook op allerlei andere terreinen dat gewoon die die die markt heel sterk al de afgelopen 10-15 jaar is is gegroeid, is toegenomen. Je ziet ook dat dat de ketenbedrijven, de grotere ketenbedrijven, ook met name op het gebied van van van prijs ook gaan concurreren. Dus wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat eigenlijk met name de, de, de, de, de, de gemiddelde kapper, de wat, wat, ja, gewoon de, die we allemaal wel kennen, gewoon de salon in, in, in de straat, dat die het lastiger krijgt. Dat ja. die als het ware gesandwichd wordt tussen twee uh, toe, toenemende krachten. En dat is natuurlijk iets wat, wat best lastig is. Maar ja, maar ik je, ik, ik ja. was laatst ook bij de kapper en toen kreeg ik ook een massage aangeboden. Ja. Ze worden ook steeds uh, innovatiever hè? natuurlijk ook. Ja, klopt. Ja, ja. zeker. Bart ja, Bijvank van de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie. Hartelijk bedankt. Oké, okay, ziet door naar Corné van Zijl met beursnieuws. Goedenavond, Corné. Goedenavond, Caspar. Ik moet mijn papiertjes erbij pakken, hoor. Zo. Ja, de Ajax. Uh, 0,8 hoger op uh, 284 punten. Uh, er kwam een tegenvallend cijfer uit Amerika over het consumentenvertrouwen al daar. Ja, de Amerikaanse consument ziet het eventjes niet zitten. Tenminste, in de afgelopen maand niet. Uh, dat was even schrikken voor de beurs. Maar dit cijfer, een soort gelijkcijfer hebben we al eerder deze maand gezien. Dus eigenlijk... Uh, Konden de meeste mensen en de meeste beleggers het wel verwachten? Maar het zag er wel vrij dramatisch uit. De, de consumenten die het helemaal niet meer zitten, natuurlijk. Vanwege alle discussies over de, de, de, de schuldencrisis in de Verenigde Staten. Ja. Ja, en, dat, en de downgrading van de Amerikaanse schuld. Ja, dat uh, hakt erin bij de Amerikaanse consumenten. Nou ja, in, in Europa blijkt het vertrouwen in de economie uh, sterker uh, gedaald dan verwacht ook. Ook hier dus. Ja, ook hier. En uh, het enge is dat uh, zelfs in, uh, in Nederland en Duitsland, dat die tot de landen behoren waar de grootste daling zichtbaar is. Dus ook wij moeten ons wel een beetje zorgen maken. Het is een enquête onder en consumenten en onder ondernemers. En die zien het wel wat zonder erin voor de toekomst. En ook dat zag je eventjes in de beurs terug. Maar de beurs herstelde ook daar zich wel redelijk voorstand. Ja, want we zijn hoger gesloten. Hoe kan dat dan? Hè? Ja, nou dat, uh, ja wij kunnen als commentatoren ons makkelijk ervan afmaken dat blijkbaar dus alles al in de koersen verwerkt zat. De kunst is natuurlijk om het van tevoren te weten. Um, maar je zag dus duidelijk dat in beide gevallen de koersen hard onderuit gingen, maar zich weer erg snel herstelden... wat wel een positief teken is. Cornel van Zijl, hartelijk bedankt van SNS. Dankjewel. In één klap 20.000 euro verdienen omdat je filmpjes op YouTube zet. Het kan. Boekklap, boekklap, boekklap, boekklap, book, boekklap. En dan de finale boek, boek nummer 2, is The Boarstone by Jules Watson. En reading this book has been quite a project.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 meer en grotere problemen zijn dan in anderen. En zoals ik al zei, vorig jaar was het de oudere zorg die vooral meldde... nu is het ook de geestelijke gezondheidszorg. Monique Kemp van Nu91, hartelijk bedankt naar de, voor de komst naar deze redactie. Zometeen op deze zender Kunststof. Daarin is Arie Abenes te gast. Hij is de stadsbijadier van Utrecht, die tijdens het festival Oude Muziek... Acht concerten uitstrooid vanuit de Domtoren daar in die stad. En morgenavond is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Wat ons betreft dus tot dan. Fijne avond.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 Oh, dag Frans. Jij belt vast over de verhuizing, wanneer we moeten helpen. Zit je er al? Erkende verhuizers? Jij je ook al? Zorgelijks verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kost een verhuizer.nl? Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar. Maar weegt dat op tegen een burn-out? De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie.